De piek wordt vannacht rond 4 uur bereikt, denkt Rijkswaterstaat. De lijst met alle stoffen die opgeslagen lagen bij chemiepak... blijft nog geheim. Het Openbaar Ministerie heeft die lijst, maar geeft hem niet vrij... in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar de brand in Moerdijk. Volgens de OM zeggen de chemische stoffen die waren opgeslagen... niets over hoe schadelijk die zijn wanneer ze verbranden. Bij verbranding is het gevaar voor de gezondheid veel minder.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 In Algerije is de afgelopen dag voor de derde achtereenvolgende dag rellen uitgebroken. En daarbij zijn volgens een Algerijnse krant een dode en drie gewonden gevallen. In de hoofdstad Algiers raakten honderden jongeren slaags met de politie. Ze zijn boos over de hoge voedselprijzen en de werkloosheid. De politie gebruikte traangas en een waterkanon om de relschoppers uiteen te drijven. Ongeveer een vijfde van de Algerijnse jongeren is werkloos. De afgelopen maanden zijn de prijzen van melk, suiker en meel verdubbeld.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 Goedemorgen en welkom bij onze uitzending vannacht. Het wordt weer een bijzondere radioreis met gasten van divers pluimage. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zoal de revue gaat passeren... dan kunt u kijken op onze site www.nachtvluchten.fm. U kunt de samenstelling ook persoonlijk ontvangen in uw mailbox. Stuur dan even een bericht aan norra.radio1.nl... en zet in het onderwerp mailinglijst. Of u kijkt op teletextpagina 331. En omdat deze pagina er weer is, hebben we de postduivenservice laten vervallen. Die was in het leven geroepen ter vervanging van de wegbezuinigde teletextpagina. Maar nu wij onder de vleugels van Max vliegen, staan we daar weer gewoon op. Dankzij collega Henk-Jan van der Kolk die dat elke week verzorgt. Pagina 331 dus. Even in vogelvlucht langs de onderwerpen van vannacht in het laatste uur. Imka Marina. In nachtvluchten nieuwe start. Familie Videler over eetbare natuur. Theodor Holman scheert langs. Jasperina de Jong is even in ons gezelschap. En we beginnen met een vlucht in het muzikale leven van Johnny Meijer. Virtuoos jazz en vertolker van het Amsterdamse volksmuziekarrangement. De in 1912 geboren muzikant speelde ook snelle swingnummers, Roemeense en klassieke muziek. De koning van de accordeon was in 1988 te gast in een aflevering van een even lang een bijdrage van de NOS. Hilde Smit was in gesprek met hem over zijn jeugd, zijn carrière... en de ontmoeting met violist Joe Venuto. Johnny Meijer overleed op 8 januari, de datum van vandaag, in 1992... en werd 79 jaar. We gaan terug naar een moment dat hij er nog was. En ten tijde van dit gesprek had hij kort daarvoor gespeeld... in het Bimhuis in Amsterdam, en dat klonk heerlijk jazzy. Amen. Johnny Meijer, vorige herfst in het Bimhuis in Amsterdam. Het Nationaal Jazz Archief had niet alleen de plaat Blue Skies uitgebracht en het concert georganiseerd. maar ook een plakboek samengesteld. De eerste foto van Johnny Meijer is uit 1919. Meesterkolion van Momian. Die zat op de schepen, die oude. Daar heb ik meesterkolion van gehad. Dat zie je maar weer. Hè. Hoe dat groeien kan, hè? Hoe is dat mogelijk, hè? En waarom kreeg u die? Nou, ik was vreselijk, ja, dat merken ze, hè. Musicaliteit, dat, dat kun je niet verstoppen. Hè? Nou, dat was gauw gebeurd. Ik had het gauw door, hoor. Ik was tien, elf jaar toen, toen speelde ik al op concerten. Maar hoe oud was u toen u begon? Zes jaar. Ik was een kind, zes jaar. Zeven jaar is gehad. Hard hoor, hard. Ik heb hard gestudeerd. Moest dat of houden Ja, nou, Ja, ik wilde wel, maar het was een beetje te hard. Want je hebt geen jeugd ook, hè? Jeugd heb ik niet gehad. Zeven jaar les gehad. Van Anton Oudrich. Die is ongeveer drie jaar dood. Hoezo geen jeugd gehad? Nou, uit uh, vier, uh, vier uur kwam je uit school. En als ik uh, tien minuten te laat thuis kwam... Want ik, ik wilde ook wel spelen op straat. Ik was een kind... Kreeg een paar kletsen. <laughs> of een paar klatsen, kan ook. Dus ik had geen jeugd. En dan bleef die man ongeveer tot. zeven uur, half acht. Dat was elke dag. Die man was werkeloos. Die vervelden ze ook. Hij gaf goed les. Ja, nou, hard. Maar ergens denk je, ja, ik heb er toch geen spijt van gehad. Want het heeft toch zijn vrucht opgeleverd. Maar wel hard hoor. Maar moest u dat van uw ouders dan? Ja, ja. Nou. Ja, dat ging vroeger hard. Heel hard, hoor. Dan had je helemaal geen... Uh... Dus ze wilden graag dat u in het uh, vak kwam? Ja. Nou, ja, ze, ze, ze, ze... Ze vonden het leuk. En ik heb nog pianoles ook gehad. Ik was jaloers. Toen... Uh, Wie was jaloers? Mijn moeder. Want ik ging op het ging meer spelen als accordeon. Dat vond ik leuker volmaakter. Op een accordion heb... kun je toch meer? Ja, ja, nou... Piano is volmaakt er, hè? Waarom? Ja, Waarom? Nou, er zitten meer mogelijkheden op, hè. Dat is heel moeilijk te verklaren. Maar de linkerhand van de accordion is niet volmaakt. Tegenwoordig wel. Maar vroeger niet. En, en, de, en de piano is helemaal volmaakt. Dat is in je laag, dat is links. De baskant noemen wij dat. Dus ik ging wel vaak naar mijn accordeon toe, hoor. Die pakte ik toch wel, ja. Maar mijn moeder was zo jaloers, dat is een grapje, hoor. Die was zo jaloers dat ik niet meer accordion, Want de accordeon was in de Jordaan, daar ben ik geboren. was het volksinstrument, zoals in Joegoslavië, in Parijs. Dat is niks anders dan een accordeon, hè? En dat is hier bij ons ook zo. Niet alleen in de Jordaan, maar daar, daar, daar specifiek wel... Toen nam ze een neptang, toen knipte ze een sna hoop snaren door, zeg, van die piano. Bent u er toen aangevlogen? Ja, ik was, nee, ik was boos, ja, maar ik, ik had niet veel te vertellen. We hadden allemaal niet veel te vertellen. Dat. Nou, en dan uh, we waren we met zeven, met broers, uit, uit, uit, uit, twee, drie gezinnen. Halve broers, halve zusters. <laughs> dat, liep, dat liep wel eens vast. En dan op een gewoon kamertje sliepen we, dat heette alcohol. dat was boven elkaar slapen. Dat was niet veel geld. Dus, en te studeren was heel erg moeilijk, dat kon alleen s'avonds. Was u de Malmage? enige die muzikaal was? Ja, ik was de enige. Ik heb het van mijn grootvader. Ja, die uh, oude dier, die heeft nog gespeeld. Bij Willem Mengelberg. Dus daar heb ik het van. En het Concertgebouworkest? Ja, ja. Daar heb ik het van. Ja, je moet het van iemand toch hebben. Ik was de enige die muzikaal was. Mijn vader ook wel. Maar die wist meer van het repertoire af. Die pakte me wel. Oeh. Die kocht elke week kocht een stuk muziek. En dan moest ik studeren. Ook nog erbij. Ach, het is geen kwaad. Ik bedoel... Ik heb veel geleerd. Heel veel geleerd. Eigenlijk veel is te veel. Want er hoop mensen die begrijpen ze niet wat je doet. Nee. Ik, ik, ik, ik, ik hou hem ook aan het commerciële, dat doe ik ook wel. Het is een gewoon lijntje hier van botermelk en kaas. Dan moet je niet verwachten dat iedereen van klassiek houdt... en van moderne muziek. Ik speel graag moderne muziek ook. Maar ik hou ik, ik houd ook veel van, uh, van verschillende stijlen. Zoals Joegoslavisch. Ik speel veel Roemeens, Hongaars. Ik heb er veel aan geluisterd. Dat is mijn instinct... Daar hou ik erg veel. Doina's, Hora's. Jonestik ook. Zet het lekker. Ik hou twee, ik dat. Ik heb er veel naar geluisterd. Ik heb veel opgedaan. En ik. Of zeg ik het zelf? Ik vertolk het heel, heel aardig. Weet u hoe het komt dat u ook van die muziek zo houdt? Waar komt dat vandaan? Ik weet het wel, maar ik zeg het lekker niet. Waarom niet? <laughs> nou, de moed volgens. Nou, mijn, mijn grootvader moet een beetje van Roemeense afkomst wijzen. Het zit in het bloed. Ja. Dan spreek ik het ook een beetje. Ik heb het thuis gehoord. Nee, is dat waar? Nou, ik, weet, ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Waarom doet u dat zo, u daar zo zin in? Nee, al? ik weet het niet. Daar moet, moet Romein bloed in zitten. Dan speel ik, dan speel ik oh, die doina's en die hora's ik zo goed. Want die speel ik precies aan zijn Romein. Heel inslag. En weet je het gekste van het geval is? dat Ik speel zo'n pak van die, van die troep. dat de speel bijvoorbeeld een melodie. Dat denk ik dat ik dat zelf gemaakt heb. En even later op mijn paard of wat ook hoor ik het zelf. Ik denk ik, hoe kan dat nou? Dat roep je gewoon op. En dat is met al die voorouders zo gebeurd. Die mensen honderd jaar geleden, die speelden dit wat ze nu ook spelen. Geef je wel? Hun eigen melodie. Dit, dit, dit. Schijnbaar komt het gewoon uit, uit de natuur terug. Dat vind ik zo gek. Je speelt verschillende soorten muziek, hè? Uh, Roemeen, oost europees zullen we zeggen. Ja, ja. Uh, uh, Franse muziek, muzetten. Ja, ook precies zo. De stijl ook zo. Helemaal. Ja. Ik heb er veel naar geluisterd. Ik heb er wel over de 60 geschreven. Van die dingen die worden nog gespeeld in Parijs overal. Hoe kan dat toch? Nou, het is wel mooi ook ergens. Hè? Ik speel bijvoorbeeld, ja, maar weet je, zo gek is... Ik, ik ben ontzettend gek met Astor... Sola. Daar ben ik echt weg van, want het, ik vind het ook een wonder hoor. Op zo'n bandonium. Prachtig. Ik vind het instrument ook zo mooi drinken. Kun je het spelen? En ik speel die dingen ook. Dat vind ik ook zo raar. Ik speel bijvoorbeeld een Argentijnse Tango. Echt Argentijnse. Ik speel drie-stemmig op dat malle ding. Wat niet kan, dat kan gewoon niet. Maar ik speel het toch. En ik heb ze allemaal genoteerd. Ik heb ze gespeeld. En ik speel ze nog. U noteert ze als u ze gehoord hebt. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik onthoud het direct, hè. Omdat ik geïnteresseerd daar ben, ik ben er vreselijk in geïnteresseerd, in deze tango's ook. Ik speel net zo graag een Argentijnse tango, maar niet op de Duitse manier. Niet van, ik kies je de hand, madame, of, of, weet je wel, of zo, zwarte Ik bedoel, dat zijn voor mij gewoon liedjes, hè. Daar ben ik niet zo gek op, maar ik speel ze wel. Ik heb ze wel moeten spelen. Je moet meedoen, hè. Je kan niet de hele avond buchet spelen en swing. En, uh, je moet ook dit er doorheen gooien. Dat weet je, dat is, het, dat is eenmaal dat, dat, dat vak van ons. Maar die tango's. Juan bijvoorbeeld. Uh, al die dingen. Nou, die, die namen vergeet ik. ik heb, soms vergeet ik die namen wel eens. Ja. Maar ik speel er een stuk of zeven van die dingen. Maar dan speel ik het wel echt op de klagelijke manier. Zoals het klagelijk gespeeld wordt. Het roept gewoon. Dan speel ik het precies. Ik pak het niet af, ik steel het niet. Maar mijn gevoel doet gewoon zoals het moet. En, en, en dat speel ik ontzettend graag, die tango's. Ik improviseer veel ermee. En ik speel ook het malle weer. Dat, dat speel ik, dat verbasterde, dat Bach. Dat verbaster ik helemaal. Dat doe ik opzettelijk hoor. Ik speel bijvoorbeeld die tokaat in D-mineur. Dan begin ik serieus gang te spelen. Maar ik zeg het bij, tegen het publiek natuurlijk. Dat, dat, ik het, dat ik het echt verbaster. Dan lachen ze. En dan ga ik over. Dan, dan ga ik het uh, improviseren. Dan ga ik lullen bij Beurtland erheen. Dat is ook A-mineur. En dan neem ik een paar uh, klassieke tips. Een beetje wat er ook in past. En dan gooi ik door elkaar. En dan eindig met heel grote, machtig... Dat slot van Toccata. Nou, dat vinden ze leuk, die mensen. Ik doe allemaal gekke dingen op dat ding. Ik speel ook een imitatie van het doedelzakje. Maar precies, is het klinken en al die hele ideeën. Precies zoals het moet. Hè? Ik gooi er ook gewoon flauwekul door. Nou, dat doe ik al. Al die gekke dingen. Ik heb vijf, zes imitaties op dat malle ding. Dat dus moet wel in uw hoofd eh? een beetje door elkaar heen lopen, Ja, af. ik, ik weet, ja, soms wel. Maar nou, ik ben ook een beetje getikt, hoor, dat merk ik u wel. Hè? Nee, van de muziek word je niet gek. Wel van andere dingen. Een stukje uit het plakboek van het Nationaal Jazz Archief. Driehoek. Wat is dit? Uh, hier sta ik, dat zie je. Ja. Was, ik, was ik 16, 17 jaar? Die twee, was broers, ja. die, twee broer, die twee broers die zijn dood. Dat was een geweldige kolonist. dat was Jan Smit. Zijn broer was niet zo groot. Maar die deelde ook mee. Maar hier, dat was een jongen, die had het in zijn macht. Ze zijn ook vroeg gestorven, jammer. Laat, dat zijn je... de drie. Zie je wel dat het de drie zijn? Dat hebben we toen uitgebreid. Als je nog goed kijkt. Ja, hier staat er maar drie een voorste. Ja, nou, dat is hij. Uh -huh. Maar dit is ook pas dood. Je hebt toch wel van Corita's gehoord. Corita, bakje koffie, bakje koffie, bak weet je wat? Ik uh -huh. zeg het even vlug. Maar kijk hier, deze jongen, die heette Koen Oms. En dat was de man van Corita. Die kwam er later bij. Die kon ik ook al jaren... Die kon ook lekker spelen. Die staat ook bij de vier serenades. Ja. Hier waren we eens met z'n drieën. Ja. Nou, ja. Toen, toen waren we met z'n vieren. En toen was u zestien? In, hè, toen was ik zestien, en ja. Het, en... okay, het is niet te ja. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven waar die jaren gebleven zijn. Het is niet te geloven... We hebben opname gemaakt in Berlijn. Wanneer toen, was dat? Toen was ik ongeveer 18 18 jaar oud. Hebben we daar, oh, die platen waren zo goed opgenomen. Geweldig. Het is niet te geloven. Ik heb die platen later weggegeven. En Jan Smit is dood. Jammer. Ik wou dat ik ze nog had. Maar er zijn nog opnames van. We speelden alles. We speelden vijfde en zesde dans van Brahms. Een en, en, en, dievense ding ook, maar heel... Want die jongen was erg onderlegd, die Jan die dood Met vier accordeons? Met vier accordeons, ja. Dat zie ik de staan? Pierre Pala. Ja. Pierre Ja. ja. Met die derby. Met Triergon. Vriend Lamar. Die hebben allemaal meegedaan. Oh jezus. Maar toch niet op Triergon, dacht ik. Hebt u ook tournees gemaakt met die groep? Ja, niets anders. Wij werken in Duitsland. Wij werken overal, hoor. Zwitserland. Over naartoe. Maar ja, je verdiende niet zoveel, hè? want met vier man kan je niet veel verdienen. Dat was niet. Maar toen later, toen later, werd ik, ik werd ouder... Toen voelde ik me meer aangetrokken solistisch. Ik kon niet doen wat ik wilde. Ik ging moderner worden, ik ging... want ik luisterde veel naar andere orkesten enzovoort. Ik voelde me meer aangetrokken tot solist... Toen ben, ik eruit, toen ben ik eruit gegaan bij hun. Toen ben ik een solist gaan werken. En dat is goed gelukt. Door al die jaren heen. Dat is wel bewezen. Wanneer He? bent u daarmee begonnen? Nou, dat, dat was ik... Uh, een jaar of 24. Was ik 25. Toen ben ik alleen gaan werken. Toen maakte ik mijn eerste plaat. Die is nu weer uitgekomen. Die is 45 jaar terug. Die heb ik toen opgenomen. Dat weet je misschien al. Met Sem in. Die speelt niet meer. Tony Verhulst Bas. Zo'n uh, Kees Kranenburg. Die dood is, de oude. Zijn zoon speelt nu bij het gist. een beetje. En nog eentje. En Hans Vlich. Is was ook dat dood. De plaat die hier is uitgebracht. Ja. ja. ja. Ze hebben een helemaal opnieuw gepolijst. En ze hebben alle krasjes alle eruit gehaald. Nou, dat is een stuk werk geweest. hoor. Maar dat was een plaat Van was hele dikke oude witserplaat. Daar hebben ze gewoon een langspeelplaat gemaakt. Hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, is voor mij een raadsel. Je hoort niets. Het is ongelooflijk. Ja. Als je dan hoort en dat geluid, denk je... God, wat oude witte was het. En toch sloeg het in. We hebben er lekker op gestudeerd. Ja, hij is er wel goed uitgekomen. Ach, zijn leuke herinneringen. hè? He? de jaren 30 en 40, wat, wat deed u toen? Nog optreden met die andere accordeonisten? Even kijken, 30 en 40. Nu spreken we terug van haast 50 jaar terug, hè. Toen was ik 35. Ja, we hebben toen wel samen weer gespeeld, ja. Maar dat ging niet zo goed meer, nee. Ik was eruit met hun. Ik, ik wilde niet meer. Lacht dat ook aan het repertoire? Ja, het repertoire ook, ja. Het was kijk, weet je wat je hebt... Als we, we werkten veel in bioscopen. Vroeger had je op de Nieuwe Dijk in Amsterdam had je Cinema Royal, Tussinski Theater. Dat was voordat de hoofdfilm begon, was er altijd een attractie. Of een acrobaat, of een goochelaar. of wij, of de Willards. Dat was ook een geweldig duo, accordion. Dat was altijd, was altijd raak. Het is allemaal verlopen, het is allemaal veranderd. Het is niet meer. Het hele geval van artiest zijn. Degene die tegenwoordig artiest wordt, nou die is te betreuren. Want die kan geen gulden meer verdienen. Dat ligt allemaal plat. Het is afgelopen. Het is niet te geloven. Vroeger was dat volop met artiesten. Noem maar op, Alexandre. Dat is allemaal weg. Afgelopen. Als er nu eens nummer gaat werken, zoals wij dat noemen, hè. Als nummer, als, als variëteenummer, hè. Nou, dat, dat wordt betreurd. Dat is niet meer afgelopen. En alles komt aan einde, zeggen ze wel eens. Maar ik vind er geen oplossing. Aan uh, de kosten, hè. Het is afgelopen. Nou, toen heb ik in mijn eentje heb ik zo. En dan ben ik bij verschillende orkesten gewerkt. Ik heb ook nog in Zwitserland heb ik gewerkt, zes weken. Ook met leuke orkesten. Toen heb ik daar voor de radio, werd ik ontdekt, in Basel. Cédric Dumont heet hij die, die ontdekte mij. Ik zat in een hele grote baar te spelen. Toen kreeg ik gelijk twee uitzendingen. Dat is wel leuk. En ik heb er ook opnames gemaakt in Zurich. Dat was ook zeer leuk. Ja. Ik heb toch wel een leuk, leuke jaren gehad. Ja. Dat komt ook niet meer. Ik word een beetje ouder nu. En ik maak me niet zo druk meer. Dat elke avond gewerkt kan ik toch niet meer opbrengen. Als ik er twee in de week heb, ben ik al tevreden. Dat vind ik genoeg. Nee, dat kan ik niet meer. Bent u tevreden over wat u hebt kunnen doen dan? Wat ik gedaan heb? Nou, en hoe? Oh ja, maar ik speel nog net zo goed als vijftig jaar terug. Godzijdank, dat heb ik nog. Of zou ik op krukken lopen? Maar het bovenlichaam doet het nog. En dat, dat, dat loopt nog op rolletjes. Godzijdank. En mijn geheugen is er ook nog altijd. Ik weet nog alles hoor. Maar ik vind het zo jammer dat die jaren zo hard gaan. Ik vind het zo jammer. Want aan alles komt een eind. Alles. Ja, dat weet je. Je bent niet onsterfelijk. Nee. Nou ja, ik heb het gehad. Ik, ik heb leuke tijden, leuke jaren gehad. Ik heb ook moeilijke jaren gehad. Ik heb ieder mens. Ik heb het ook eens krap gehad. Gaat nou weer iets beter? He? Geef niet. Als je maar leeft, als je maar lucht kan happen... En als je twee snijtjes brood kan eten per dag, is dus genoeg. He? Ik ben, ben heel vlug tevreden. Godzijdank. In 1953 werd u uitgeroepen tot koning. Lorraine, D'Accorion. Ja, in Frankrijk, in Parijs. Nee. Hoe weet je dat? Ja, dat staat op een platenhoes. Oei. Dat vind ik wel heel bijzonder, want in ja, Parijs kunnen was, ze ja. goed spelen. En hoe? En hoe? Er waren knapen bij Bateboeva, die vette honneur. Dat nou, dat waren, dat waren geen kleine kinderen, hoor. Toen dacht ik God lieve hemel, wat moet ik nou spelen tegen die knapen? Hoe kwam je daar terecht? Nou, dat was uh, een zekere Frans. Die zei bij de radio, heet hij ook weer Frans? Die is Musette-koning had me geïntroduceerd daar. Hij zei: Je moet daar naartoe, je moet spelen. Ik zei: Ja, je praat makkelijk, maar wat moet ik spelen? Als je een beetje graag spelen wil. Maar, maar ik wist wel niets af. Maar ik had nogal goed gestudeerd, dus ik had wel een beetje repertoire. Was een concours. Ja, Want ik weet niet het? wat het was eigenlijk. Het was een soort concours was het ja. Want ik kreeg een document. Kreeg ik, en ik kreeg een, ik kreeg een hele mooie plak, kreeg ik, noemen wij dat. Een medaille. En toen uh, we gingen om de beurt spelen. Maar mijn horen kleppen er wel, hoor. Dan dacht ik, wat zal ik spelen? Dan heb ik drie stemmig Bach gespeeld op de accordion, wat niet kan. Maar die kon het wel. Had ik gestudeerd. En, en een beetje ook improvisatie. En dan heb ik een stuk gespeeld, dat duurde twintig minuten. Nou, toen heb ik ze allemaal weggeslingerd. Er bleef niets van over. Toen ging ze mijn hand schudden. Toen zei ze, hoe doe je dat te dubbele? Hoe doe je dat eigenlijk? Die knaap, die, die verdraaide zijn hele handen, die Balta van Boeva. Die, die vond het zo mal wat ik deed. Hij zei, het is onnatuurlijk. En toen heb ik haar gespeeld. Toen dacht ik, nou, toen werd ik gehuldigd. Toen werd ik uitgeroepen tot koning van de Koreanisten. Lauro Waard Nou, ik vond het wel leuk. Hè? Ja, okay. Maar ik werd blij dat ik klaar was. <laughs> ja, echt. <laughs> ja, ik was echt blij. Want ik zag er echt tegenop. Het waren knapen, hoor. Verdorie, wat konden die spelen, wat een techniek. U wou daar niet blijven? Hé? U wou daar niet blijven? Nou, ik ben nu drie dagen gebleven. Je ik wel, ben ik teruggegaan. Maar... Ach, ja, ik weet het niet. Er zijn daar ja. zoveel van die knapen daar. André Sj heb je. Ja, die speelt ook de serfende van de hemel. Op het gebied van polka's en muzetten. Hun zijn meer gebaseerd. De volksmuziek. Uh, walsjes. Hele moeilijke polka's. Ja, die zijn niet zo licht, hoor. Heel moeilijk, hoor. Je hebt er nog een paar van die knapen daar. Nee, dat... Nee, onderschat ze niet, hoor. Je hebt zelf ook een muzette aansamelen gehad? Tenminste, op de... Ja, ja, ik heb er ook veel gemaakt. Ik heb er van die dingen wel een... 40, 45 geschreven. En die spelen ze nog in Parijs. Want ik krijg mijn rechten nog eens. Daarvan. daarom zie ik het. Maar ik heb ze niet zo erg moeilijk gemaakt. Sommige dingetjes wel. Hebt u ooit Franse zangers begeleid? Even denken, hoor. Franse zangers. Nee, nooit. Ik heb wel toen een uh, aanbod gehad voor... Die is dood, die bekende. Helemaal bekend. Jacques Brel. Weet je wel? Maar die is gestorven. Ja. Ik toen, heb ik toen een aanbod gehad. Niet gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Jammer. Ik heb het niet gedaan. Ik had een beetje angst voor dat geluk. Het was een beetje moeilijk. Ik had een beetje angst, want ik heb een klein... Ik heb een beetje minder heb ik. Nou, ik. als ik het niet aan kan, doe ik het ook niet. Eigenlijk had ik het misschien wel gered. Ik weet het niet. Zelfs niet als je de koning van de accordeonisten bent. Ja, ik, ja, en ik, ik heb toch goede oor, hoor. Ach, ik had een beetje angst ervoor. Ik heb het niet gedaan. Nee. Jammer, hè? Ik had het wel gered, hoor. Ik heb toch het blad voor je neus ook, dus... Zonde. Nou ja, over is over. Hoe komt u dan zo onzeker? ja Dat weet ik niet. Dat, heb, dat gevoel heb ik. Som, is, tegen sommige, sommige dingen kan ik niet op. Dan, dan, dan word ik een beetje nerveus. En, en dan doe ik het niet. Dan durf ik het niet. Ook niet als ze zeggen, u bent de beste? Ja, oh, oh, dat heb ik maling aan wat ze zeggen. dat wordt zoveel gezegd. De wat is de beste? Wie is de beste? Kan je nooit weten wie de beste is. De beste is de slechtste, genoeg. Je weet niet. Je weet nooit wie de beste is. Ik zal je wat vertellen. Je hebt in Rusland accordionisten, heb je veel leven gehoord, die zijn zo goed. Je hebt in uh, Italië accordionisten, die zijn ook geweldig. Je kan echt niet zeggen van je bent de beste. En wat, en wat is nou de beste? Wat heet nou de beste? Op welk gebied? Klassiek? Nou, leg ik mij al achter bij die hele grote die op concours spelen. Daar leg ik mij heel op achter. Maar die mensen hebben niets anders gestudeerd... zeven uur per dag als klassiek. Dat doe ik niet. Als ik op één stuk zeven uur per dag moet spelen... kan ik niet. Als jij een concours hebt... dan krijg je een verplicht nummer... en je hebt een vrij nummer. He? Dan krijg je punten. Je twee puntjes achter. Dan ga je weer. Een jaar. Maar dan doe ik het niet meer. Dan moet je zeven uur per dag studeren... Ik heb sonaten, Pathetiek hebben gespeeld. Van Beethoven. Moet je nooit spelen op accordion? Dat is een pracht pianostuk. Moet je nooit vertolken op accordion? Moet je niet doen. Ik heb het wel gedaan. Ik heb het prachtig gespeeld. Ik was vreselijk nerveus. Hm. Ik ben, ben niet zo geworden hoor. Nee. Alleen die andere, de andere beweging wel. Maar er waren jongetjes. Dat is het gekste van dat geval. Dat... Die spelen klassiek geweldig. Oh, verschrikkelijk mooi. Oh, oh, oh, oh, oh. Maar die kunnen niet wat u kan. Maar toen zat ik in de kleedkamer, en gingen ze een walsen spelen. Laten we zeggen... Onesjonia, zwarte ogen, weet je wel, dat Russische ding. Ik zeg maar wat. Maar dan speelde ik met doina's en hora's door elkaar. En ik speelde het helemaal vrij. Om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, Konden hun helemaal niet. Dat vind je vreemd. Maar die spelen de Sterren van Hemel. Maar van het blaadje af, hè? En dan zeven maanden lang studeren op één nummer. Nou, dus. De... Maar u moet nou Dan ga, je, dan ga ik toch ik dood. Wel... Nee, dat doe ik niet. U moet toch wel weten dat u andere dingen wel heel goed kunt? Ja, dat ken ik wel, ja. Dat, dat, dat kunnen hun weer niet, hè? Ja. En jazz? dat nou, kunnen hun helemaal niet. Een Frans, een Frans, dat speelt geels, die heeft dat niet. Die heeft die inslag niet. Het is dus alleen budget een mars, polka, een klassiek, houd het op. Als ik gestudeer, goed gestudeerd heb, maar dan kan het geduld niet meer opbrengen... om 7, 8 uur op één stuk te zitten. Dat, hè, weer een halve blaadje erbij, weer een blaadje erbij en dan honderd keer over. Om al die tekens uit je hoofd te weten, hard en zacht en noem maar op... die er bestaan, die tekens. Hè? Dat moet je allemaal in je hoofdje printen. Ik, bedoel, ik vind het zo automatisch... Nee, daar heb ik geen geduld voor. Dat plaat ik liever aan de concertpianist over. Weet je wel? Nee, nee. Wat is de, die muziek voor ge... u dan die u speelt? Is van dat alles. Hè? Ja, ja, het vooral... is een gevoel, ja. Je zou zeggen: ik ben een halve zigeuner. Dat zou je hard wel zeggen. Zo ben ik. Nou, en dat bevredigt me meer. Iets tegen je zin is toch niks? Het is niet leuk meer. Je hebt geen doel. En hier in het binnenhuis heb je jazz gespeeld? Ja, hier heb ik uh, jazz gespeeld. Met vijf man, zes man, vijf man. En dat doet u net zo graag als alle anderen? Oh, spelen. ja hoor. Dat bevredigt me ook. Maar dan bent u niet alleen. Nee, dan heb ik vibrofoon erbij, bas, drum, gitaar. En dat nee? gaat wel? Ja, gaat alles. Dat gaat direct. MUZIEK Maar ik heb ook nog, dat heb ik vergeten te vertellen... ik heb ongeveer 18, 19 jaar achter elkaar heb ik gewerkt in Amsterdam. In de Korte regel Doorstraat, in San Remo. Dat was geweldig. Er kwam haast een beetje... Iedere artiest kwam daar binnen. Salles Astenvoegen kwam binnen. Uh, verschillende artiesten kwamen er binnen altijd. Tof, dat was een hele leuke tijd. Ik heb er heel hard gewerkt. Maar plezierig, geweldig, heb ik daar gewerkt. Haast 19 jaar heb ik daar gewerkt. Elke avond, geen vrije avond, niets. Heel hard gewerkt. Toen heb ik daar gewerkt, met mijn gewezen zwager. Die kent u wel, Mankanelis. Hé? He? Daar heb ik mee gewerkt, zoveel jaar. Nou, ik heb echt plezierig gewerkt. En met wie nog meer? Nou, er kwamen verschillende binnen. Die ging ook meespelen. Dat is wel leuk, hoor. Geweldig. Wat speelde je daar vooral? En ik, zal je, ik zal je iets vertellen. Dat is erg leuk. Er komt een man binnen op een avond. Een hele flinke gezette kleine man. Met hele dikke vingers. Een oude trui. Je zou zeggen, die man die kwam zo uit de houthaven. Weet je wel? Niet smerig, maar gewoon... En die... Kom voor de toonbank, zit voor de toonbank. Ik zat ook nog even, het was even stil. Toen kwamen ze een beetje in het gesprek. Hij sprak Amerikaans, Engels. Ik spreek het niet zo goed, maar ik kon me een beetje uitdrukken. Toen zegt hij, had hij het over vier listen? Is zei nou, ik zeg, ik ken er maar één... die vreselijk swingen kan. Die maar vreselijk een goede opleiding gaat ook. En het is voor mij toch de beste nog steeds. Ik spreek terug van jaar jaren twintig... Uh, zegt hij tegen mij, wie is dat dan? Dat leek net... Het was net zo'n type als... Misschien heeft u die wel eens gekend. Daar heb ik ook jaren mee gewerkt bij de Afro. Dat was vroeger in de jaren... Ik wijk even af van het gesprek, hoor. Dat was bijvoorbeeld... Toen had je snip en snap, had je. Dat was elke dinsdag raak. Voor de tv. En na de tv... Toen zaten wij in de koffiekamer met Tom Erich. Ook bekend. Overleden. En de speler bij twintig minuten. Altijd raak. Hé? Nou, hij was net zo'n type als die Tomerisch. Je zou zweren, het was hem. De hele figuur, ook flink. En een beetje robuust. En... Ja. Maar hij was nog vriendelijk, hoor. En, toen, en ik, ik kom nu weer terug op die souvenir, hè? Toen dus zeg ik, nou, is de marine, dat is er maar één, dat is souvenir. Ik zeg, ik spreek haar namens zien niet goed uit. Hij zegt, hij... I, I am ik, zei, wat? Hij zei, ik ben souvenirs. Ik zeg wat? Hij zegt, ik ben souvenirs. Ik zeg juist, je kan, eens, je kan wel zeggen dat je Koning Edward bent. Ik zeg, oh nee, geloof je meneer, you don't leave me? Ik zeg nee. En we denken wat het idee, ze zijn paspoort tevoorschijn. En ja, zeg. Hij was souvenirs. Ik dacht dat het een, een havenarbeider was, zo zag hij er dus slamielig uit. Hij zegt, en nu ga ik mijn viool halen. Hij zei, dan gaan wij je Braum spelen. Ik zeg ja, het zal wel. Dan kwam hij terug met twee hele dure violen in, in een koffer. Schildpadden, koffer eromheen, heel duur. En toen gingen we spelen. Nou, ik dacht dat ik gek werd. Wat kon die man spelen? Oh, oh, oh, oh. Heel makkelijk. je oh, Brown hebben we gespeeld. We hebben nog verschillende nummers gespeeld. Een hele zware stem had hij. God, wat heb ik genoten die avond. Vreselijk. Wat een belevenis. Kwam iemand speciaal voor u? Ja, die kwam speciaal voor mij. Het had van me gehoord. Ja, het is niet te geloven. zoals iemand spelen kon. Juventie. Oh, wat zwingde dat. Nou, dat maar kon niet... er wat anders ook. Nou, vergeet het maar. Dan kon je eens een spel horen. Dat wou je zeggen? Het is maar een paar keer gebeurd. Ja, hij is twee keer geweest. Dan heb ik hem niet meer gezien. Ja. En Salis Arsenvoer, die, die kwam ook binnen, heel klein mannetje. Die heb ik ook nog bezocht. Ik heb gespeeld in de, in de jaren met Maurice Chevalier. Ook een opnametje meegemaakt en alles. Een schat van een man. Zou ik dood. Ik ben er nog steeds. God dank. Ik heb, toch leuke, ik heb toch leuke jaren gehad. Ik heb ze toch gehad. Je he? hebt ontzettend veel platen mm. gemaakt. He? Ja. Hebt heb je allemaal nog? Ik heb ze allemaal weggegeven. Alles? <laughs> ja, alles. Ik heb ze weggegeven. Ik heb ze doodgespeeld. Ik heb ze, ik heb ze zoveel keer opgenomen. Dat, nee, dan ga je er niets meer om? Maar ik had ze eigenlijk moeten bewaren. Nou ja, weg. Weg is weg. U speelt nu nog wel, hè? Ja, ik speel nog. Ik speel af en toe avondjes, nog wel eens een paar avondjes in de week. En dan. Nou ja, als het me leuk gaat. Hè? Speelt u thuis voor uw eigen plezier? Nooit, nooit, nooit. Oh. Nee, vroeger wel. Nu niet meer. Nee, ik heb er geen trepen in, om thuis. Hè. Als ik optreed, dan geef ik mijn eigen weer. Dan speel ik wel weer. Nou, dat was het dan, hè. Ik neem hiermee afscheid van u. Ik weet niet meer. Ja. En nog vele jaren. Maar u blijft spelen. Hè? U blijft spelen. Ja, zolang is ik leef wel. Ik zal mijn best doen. Ik kan niet meer als mijn best doen. Een leven lang het NOS-programma over oudere kunstenaars... was vandaag gewijd aan accordeonist Johnny Meijer. Zijn plaat Blue Skies, met opname uit de periode tussen 1946 en 1957... is uitgebracht door het Nationaal Jazz Archief in Amsterdam. Johnny Meijer treedt elke maand onder andere nog op... in het Maarderpoort Theater in Amsterdam. De eerstvolgende keer is op zondag 24 april vanaf drie uur s middags. Samenstelling van deze uitzending Hilde Smit, montage Peter Moosdorff. de Johnny Meijer in een aflevering van Een Leven Lang... een bijdrage van de NOS, eerder uitgezonden in 1988. Dus Johnny Meijer gaat ook niet meer optreden in april... in het Muiderpoort Station, wou ik zeggen Muidenpoort Theater. Hilde Smit was toen in 1988 in gesprek met hem. De koning van de Accordeon werd geboren in 1912... en overleed op de datum van vandaag, 8 januari, in 1992. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten van Max. Vragen en opmerkingen die kunt u sturen naar postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. Dus naar Max opsturen ter attentie van Nachtvluchten. Postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. Of u kunt reageren via onze site, dat is nachtvluchten.fm. U kunt ook rechtstreeks mailen en dat adres is nachtvluchten-omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in het gastenboek... mochten u pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. Het is anderhalf minuut voor drie en dat betekent dat het bijna tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met onze uitzending van 8 januari 2011. In het volgende uur Jasperina de Jong, die bergt net de laatste champagneglazen op. En staat wellicht aan de afwas van haar verjaarsfeestje. Ze is zojuist op 7 januari, dat was dus vrijdag, 73 jaar geworden. We horen haar zo meteen in het volgende uur. Tot dan.